Ja, en dan nog naar Harderwijk. Daar hadden twee dieven een niet al te slimme actie... schrijft Omroep Gelderland over. De politie kreeg, af, ach, kreeg afgelopen nacht belletjes... dat er spullen uit geparkeerde auto's waren gejat. Ja, lang duurde de spur toch niet naar die dieven. Die hadden namelijk letterlijk hun voetsporen achtergelaten in de sneeuw. Ja. Het was dus een kwestie van volgen. Een man van 19 en een minderjarige mochten dus mee naar het bureau. En we eindigen met het weer van Weerplaza vannacht en morgen... code oranje in het noordoosten voor sneeuw. Pas dus op als je de weg op gaat. In de rest van het land is er morgen regen bij 2 tot 4 graden. En op de weg lekker rustig, geen files, geen flitsers. We gaan door. Onderweg naar een nieuwe ronde, knok tegen de klok. Wil je nog even meespelen, stuur dan het woord klok in de Q-app. Game. The long game. Game start. Ah, pa tch, ah pa tch, ah pa ah pa ah pa tch, pa the bij Q-Music. En Thay on this hill. Silvia, goeie avond. Hey, goeienavond. Hallo, uh, zometeen ga jij proberen een uh, lekker geldbedrag uit uh, de klok te slepen. Uh, maar voordat we dat gaan doen, ben ik eerst benieuwd... als je wat wint, wat ga je ermee doen? Uh, nou, ik heb mijn dochter beloofd om uh, een... Uh dagje naar Duitsland te gaan, dan wilde zij de DM lekker leeg shoppen. Ja, ja lekker naar Duitsland, naar de dus DM. Oh, dat is die drogist is dat? Ja, klopt. Ja, ja, ja. Daar, is, daar is ze helemaal gek van. Dus ja. Nou ja, als ik een leuk bedrag win, dan maken we er gewoon een weekendje van. Een weekendje Duitsland. En dan voornamelijk ja. voor de DM. Voornamelijk voor de ja. DM. En wat, ja. wordt, wat wordt er dan gekocht? Want Even voor de mensen die het niet kennen. Sylvia, de DM is eigenlijk een hele goedkope drogist, hè? Ja, dat is, ja, dat is inderdaad. Dus ze, ze hebben daar megagrote winkels. En uh, ja je kan eigenlijk alles... Uh, alle drogisterijartikelen die je kan bedenken... kun je daar kopen. En uh, dat scheelt uh, heel veel. En wat gaat je dochter dan allemaal kopen? Nou ze is vooral altijd met haar, haar bezig en oh ja. de make-up is 12 maar Ja, maakt het niet dat uit. Het is wel Zo. heel Wacht. belangrijk als je twaalf ja. bent dat je haar goed uh, zit natuurlijk. Dat ja. Dat je haar goed zit. Ja, absoluut. Absoluut. Leuk zeg. Nou, dan gaan we spelen voor dat moeder-dochter uitje naar de DM in Duitsland. Knok. Knok tegen de klok. Is je dochter nog wakker of niet? Nee, nee, die slaapt nou, al. Ja, heel goed ik zit eigenlijk gewoon alleen beneden. Ik kom net uit mijn werk dus ik dacht, nou, ik stuur gewoon een keer klok in. Nou, en dan word je ineens gebeld. Word je ja, ineens gebeld, Sylvia. Ja. ja. Nou, dan uh, hoop ik voor je dochter de moeite niet wakker gaan maken. Maar dan hoop ik dat je even een mooi bedrag gaat winnen. Dat zij dat lekker daarvan die DM kan uh, leeg shoppen. Jord zo meteen een geldbedragen oplopen? Roep stop voordat de klok afgaat. Dan wil je het laatst volledig Ach. uitgesproken bedrag. Nee. beter laat? meer niks? Nee. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Succes. Dank je. 16 euro 21 euro 63 euro 109 euro 237 euro Top! Hoppatee! Nou, jij koopt gewoon even de hele DM. Daarom. Jee, dat wel. is een hartstikke mooi bedrag. Dat is absoluut een mooi bedrag. 237 euro. Het is, ja, die DM, ik zat er nog over na te denken. Ja, het is dat het, ik vind het zo ver rijden voor mij. Ik ja. woon in Utrecht. Dus, uh, ja, dit, wij, is, wonen nog, wij wonen maar, nog verder weg dan waar, Utrecht. Waar woon je dan? In Assendelft. Maar uh, ga je dat hele stuk dan rijden, is het dan nog steeds goedkoper? Ja, maar het is ook vooral een heel leuk uitje. Het is ook een experience, natuurlijk. Zeker. Nou, voor 237 ja. euro kan je behoorlijk los gaan. We gaan even luisteren wat er uiteindelijk in had gezeten. Ja. Niks, niks meer. Ah! Ja, nou, nog het, leuker. Ja, je hebt het echt fantastisch uh, gespeeld, Sylvia. Heel goed gedaan. Superleuk. Ik wens jou uh, veel plezier in de DM. En uh, de groet aan je dochter. Hè? Dat ga ik doen. Yo, Dank je. Dank je. Morgenavond, bij Stefan, een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Zometeen Kensington. Ste. En eerst Sarah Larsen. Lars Live, BQ. Q. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was was no it all. Night, all summer. Doing it the I Vind jij van uh, matcha? Matcha, dat groene spul, weet je wel. Wat je in je koffie kan doen en zo. Ja, het is niet echt je, ja, je koffie, maar je ook met melk. Het, ja, ik, ik weet het niet hoor. Ik heb het uh, een paar keer geprobeerd. Ik vind dit niet te drinken. Ik vind, ik vind het zo goor. Het is gewoon vloeibaar gras wat je zit te drinken. Het is... Nou goed, bij ons thuis uh, staat nu ook een pot uh, matcha in de, de keukenlaar. Mijn vriendin is helemaal gek. Die vindt, die vindt dat echt heerlijk. Die is gek op matcha. Die op een gegeven moment was ze uh, zo erg matcha aan het drinken. Was drie koppen per dag. Drie, vier, vijf koppen matcha per dag. Vond die heerlijk. Nou, Dat is inmiddels teruggeschroefd naar één keer per dag. <lacht> en want het schijnt namelijk dat je haar... Dat is, uh, ik lach erom, maar het is natuurlijk heel, heel vervelend. Maar dat je haar ervan kan uitvallen. Als je te veel matcha drinkt, dan valt je haar blijkbaar uit. Ja, dus uh, ook een waarschuwing voor jou. Als je veel matcha drinkt... Uh, schroef dat even terug, want het is niet goed voor je haar. En deze waarschuwing geldt ook voor Luna. Is ook een liefhebber van matcha. Drink het regelmatig Luna als je dit hoort. Drink niet te veel matcha, want je haar valt ervan uit. Jorten, er nu bij Q, dit is pauze. Ik krijg geen lucht. Alles is nieuw. Het is heel te druk. Zet een deur op een keer. Want dan kan ik nog terug. Iedereen is aardig, maar ze kijken. Music. Altijd uh, gezellig om wat van je te horen met een uh, berichtje in de Q-Music app. Nou kwam er een berichtje binnen van Ivy. Die heeft voor het eerst de Q-app geïnstalleerd. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk leuk. Uh, maar die stuurde... Wat heb ik aan deze berichtenbox? Praat ik dan met een soort ChatGPT? Nou, dat is natuurlijk niet zo. Uh, je praat gewoon uh, met mij. Uh, als je een antwoord krijgt, dan krijg je gewoon een antwoord van mij. Uit mijn eigen vingertjes. Uh, maar dit vroeg natuurlijk wel om een kleine prank call. Ik heb haar net even teruggebeld. En ja, ik heb... Ik, nou... We kunnen wel zeggen, ik heb een klein beetje in de maling genomen. Uh, hoe dat ging, dat hoor je zo, net als Lady Gaga, the Dead Dance, hoor je zo.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 Altijd sneeuw, pret. Altijd weekamp En nu tijdens de koude winterdagen. Korting op jassen, truien, sjaals en meer om warm te blijven. Altijd weekamp. Lars Boelen. En Sharon komt eraan. En eerst Lady Gaga. Dit is de Dead Dance. Q sounds better with you. of a song, I hear you call Like a thief in my head, you criminal en Ik kreeg een berichtje van Ivy in de Q-app. Die had voor het eerst de Q-music-app geïnstalleerd en ze stuurde. Wat heb ik aan deze berichtenbox? Praat ik dan met een soort chat GPT of zo? Nou, dat is natuurlijk niet zo. Je praat gewoon met mij. Het komt gewoon echt uit mijn eigen vingers. Als je wat terugkrijgt, dan stuur ik dat zelf. En over het algemeen reageer ik op alle berichtjes. Dat ben ik echt zelf. Maar dit vroeg wel om een kleine prankel.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 Uitopteken erachter. Uitopteken erachter. Ja, eraf. doe maar. Kijk. Ja, uitopteken. Als het goed is, hebben we nu oh, niet. Wow, dat is echt zo. Ja, oh, dat is helemaal niet. Ik dacht, het is een soort chattypty. Zal ik een foto maken terwijl wij nu bellen? Wacht maak ik... Ja, ja, doe dat maar. Nou, foto's gemaakt. En dan krijg jij dus een foto. Dus als jij wacht... Oké, okay, goed. Komt er een foto bij jou in je app? En dan zie je mij achter een microfoon zitten terwijl ik jou deze foto stuur. <laughs> oh wow, wow, het is echt zo. Heb je hem? Ja, ik heb hem. Ja. Je wel je ogen dicht.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 en Dracula. Het verboden woord. Vanaf maandag dan uh, gaat het beginnen. Het verboden woord bij Q-Music. Een week lang mogen we het woord beetje niet zeggen. Doen we het toch? Dan uh, kun je drukken op de knop in de Q-Music app... en maak je kans op 500 euro. Uh, ja, ik... Ik merk aan mezelf dat ik het toch stiekem af en toe wel er tussendoor fiets. Het is toch wel lastiger dan je denkt. En begin van de week toen werd het bekendgemaakt. Toen dacht ik, nou, het woord beetje, volgens mij valt het wel mee. Dat is wel te vermijden. Nee, het, je smeert het gewoon lekker tussen die zinnen door. Um, dus ik dacht, hoe ga ik dit nou uh, aanpakken? Ik moet een campagne hebben. Zometeen om 12 uur. Dan is uh, mijn laatste uurtje deze week radio hier op Cure Music. Uh, dus uh, ik dacht, dat, laten we dat uur dan gebruiken. Het allerlaatste uur als een soort oefenuur. Ik ga gewoon proberen om straks tussen 12 en 1 het woord beetje niet te zeggen. Ik ga er gewoon echt even mijn best op doen. Uh, en dan heb ik eventjes hier iemand zitten die dan de jury even tijdelijk is. Dat is Romy van de redactie. Hallo. Hallo Romy. Uh, jij hebt uh, een belletje. Ja. Het beetje belletje. Klopt. Ik dacht, we moeten dit goed aanpakken. Ja. Je moet het meteen afleren. Ja. Het wordt een soort... Ja. Ja, uh, ja Dit is met een hond. Met een de blafband van de hond, zeg Als jij maar. jij zegt, ja? zeg het maar. Ja. Oh, beetje. Ja, precies. Dan heb jij dus... Jij hebt het beetje belletje. Beetje belletje. Beetje belletje. Oké, okay, dus als ik het woord uh, beetje straks... Ja, heel goed, heel goed. T tussen 12 en 1 zeg. Dan uh, ga jij heel hard rammen op... De... Dan word ik even bewust van... Oh ja, niet zeggen. Ja, ja, ja. Ja, ja oké. Okay. Nou, uh, gelukkig inderdaad het beetje belletje... En niet het beetje... beetje blafband. Nee, beetje belletje. Straks vanaf 12 uur... Elke keer als ik het woord beetje... Zometeen son milieu. Morning. En eerst een beetje Adele. Someone like you. that you settled down. That you found a girl in your married now. that your dreams came true. Because she gave you things...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 It is no over Stay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 their memories made Who would have known how Sinds de Adele en Someone Like You, Back Your Music. Het is bijna middernacht. Een nieuwe dag staat op het punt van beginnen. En bij Back Your Music doen we dat niet goed, maar fout. We beginnen de nieuwe dag met een foute track. Een liedje uit het foute uur. Nou is het morgen 9 januari. 9.01... Ik denk, ik pak eventjes de foute 1500 van uh, afgelopen jaar erbij. Uh, welke stond er op 901? Dat was uh, deze van Toontje Lager. Maar ik heb te weinig tijd, te weinig tijd. Zoveel te doen. Zoveel te doen. Ik heb nog zoveel te doen. Ik moet nog geen stap springen. Nou, ik dacht, ja, we moeten ook wat te kiezen hebben. Dus ik dacht, als we nou voor de Amerikaanse notatie gaan, 109. Dus eerst de maand en dan de dag. Dan kom je uit op Bijlotte de Castellina. Ja, wat even serieus. Nou goed. Bijna, bijna, bijna, bijna. Eh, bijna, bijna, bijna, bijna. Ja, nou even voor de vorm dan toch maar eventjes uh, het polletje. Die staat nu klaar in de q Music App. Stem op je favoriet. Ik denk dat we het... Uh, ja, goed. Stem maar gewoon. Oh, ik zie dat toontje lager nu uh, voorop loopt. Nou, stem op je favoriet. Een nummer met de meeste stemmen ik zo voor je draai. Maar ik vermoed toch echt dat even zit. Nou goed. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh nee. Oh nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd? Hè? Huh?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 Vervaardigd uit Tempoer-materiaal dat zich perfect naar uw lichaam vormt. Tempoer, the future of sleep, is hier. Profiteer nu van 15% korting. Ga naar de winkel of tempoer.nl. Ontdek mijn unieke zonvakanties. Stuk voor stuk meesterwerken. Met handpicked verblijf, vlucht en huurauto inbegrepen.